Goedemiddag, ik ben Wien en dit is het nieuws van NOS op 3. Een stel dat in verplichte isolatie zit moet zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Dat zegt hun advocaat. Het gaat om een vrouw uit Portugal en een man uit Spanje... die in quarantaine moesten na een tripje Zuid-Afrika en een positieve test. Maar ze gingen er vandoor en werden op Schiphol aangehouden. Sindsdien zitten ze verplicht in isolatie in een ziekenhuis. Maar daar worden ze slecht behandeld, zei het stel tegen onze correspondent. Als hij zegt, dit is onmenselijk, we worden hier erger dan beesten behandeld. Gisteren zeiden ze maar dat ik mijn behoefte maar op de vloer moest doen. Ik zit hier vast in een kamer zonder ramen met politie voor de deur. Wat is dit? Volgens een advocaat zijn ze inmiddels beide een aantal keer negatief getest. En ze horen vandaag of ze naar huis mogen. Een van de kolencentrales in Rotterdam gaat dicht. Het demissionaire kabinet geeft de Amerikaanse eigenaar dik 212 miljoen euro om de boel te stoppen. Het sluiten van de centrale gaat een hoop CO2-uitstoot schelen. Het kabinet hoopt zo de klimaatdoelen te halen. Een pedo-jager heeft 100 uur taakstraf gekregen. De man uit Utrecht bedreigde vorig jaar een man uit Os, omdat het volgens hem een pedofiel zou zijn. De verdachte ging met zijn vlogcamera het huis van de man binnen, verbood hem de politie te bellen en vroeg of zijn leven lief is. Eerder bedreigde die ook al iemand in Veendam. En bij Forum voor Democratie denkt niet iedereen hetzelfde over vaccineren. Partijleider Thierry Baudet roept iedereen op om geen coronavaccin te nemen. Maar de fractievoorzitter van Forum in de Eerste Kamer, Paul Frintrop, heeft zich heel bewust wel laten vaccineren, bleek in een debat. Je bent u zelf gevaccineerd?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 Er zijn technische problemen aan de Kaagbrug, die ligt in de A44, de weg Den Haag-Amsterdam. In beide richtingen kan het verkeer er niet door en is de vertraging een half uur. Je kan maar beter omrijden via Leidsendam over de A4 en de N14. Op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem vielen tussen Lisse en de aansluiting met de N207 twee kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 om het tweede uur van Zandvoort op zondag te beginnen... met deze disco-klassieker uit 1986. jorden, the de shoes en I can't wait. Nou, het zonnetje schijnt er inmiddels heerlijk in Zandvoort... toen wij deze Zandvoort op zondag begonnen. albert dan was de buitentemperatuur uh, bij uh, de Studio Tolweg 10 na 3,8 graden...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 You know, we've come too far now just to go and try to. Begun to know were you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 Some call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 Voordat ze juist zojuist op het nieuws. Tijdens de wedstrijd Sparta-Rotterdam en Ajax... werd er in één keer behoorlijk wat knalvuurwerk afgestoken. En het, ja, zoals de verslaggever zei, het leek wel een oorlogsgebied. Nou ja, op het veld is uiteindelijk die wedstrijd afgelopen in een 0-1. Dus een winst voor Ajax, Sparta-Rotterdam, Ajax. Inderdaad, 0 tegen 1. Maar om half drie zijn er twee wedstrijden gestart... die allebei op dit moment into the rust zitten. En hoe is het daarmee, Albert-Jan?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 voor eventuele aanpassingen in de programmering. Waar je natuurlijk altijd wel, wel, wel in ieder geval uh, welkom bent... is natuurlijk in het Zandvoorts Museum. Www www Zandvoortsmuseum www.zandvoortsmuseum.nl Daar zijn natuurlijk altijd nog evenementen. Het PUP-up uh, tentoonstellingen in uh, de voormalige raadhuis op de begane Grond...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 beetje sommen van uh, alles rondom uh, corona. En daar, daar paste de Bengals eigenlijk best wel bij. Hè? Met uh, Eternal Flame. Zo dadelijk gaan we weer uh, verder uh, de regio in. Met dank aan onze collega's van uh, NH Nieuws. Maar eerst nee, ze van The Beatles nog een keer. Let it be. Let it be. In my hour of darkness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 En hier is Kansas en dust in de wind.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 For me, GM Shilk. Let me tell you a story of a love I had and a law. I gave her up for another who would be my need satisfied like no other. She gave me love, I set my soul on fire. My every need was her desire. All about has in love again. and my heart brought out to be. On the rebound. Soul on fire, every need was her desire. She looked in my eyes and she said to me, "Baby."